Israël erkent dat militairen vorige maand een medewerker van de Verenigde Naties hebben gedood in Gaza. De medewerker kwam om het leven bij een beschieting van het VN-gebouw in het gebied. Tot nu toe had Israël steeds ontkend dat het verantwoordelijk was voor die beschieting. Maar na intern onderzoek wordt nu gezegd dat de Israëlische militairen niet zouden hebben geweten dat het een gebouw van de VN was. De militairen zouden volgens Israël hebben geschoten omdat ze dachten dat er vijanden aanwezig waren. Maar daarvoor wordt geen bewijs gegeven. Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland zich tot de tanden toe moet bewapenen om veilig te blijven. Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend, waarschuwde hij bij een bezoek aan een kazerne in Limburg. Daar worden Oekraïnse militairen door Nederland getraind. De koning kreeg er van het leger te horen dat Nederland niet alleen snel meer eigen drones moet maken, maar ook meer moet doen om drones van vijanden te kunnen uitschakelen. Het aantal meldingen van discriminatie blijft stijgen voor het vijfde jaar op rij. Bij het landelijk meldpunt discriminatie.nl kwamen vorig jaar bijna 15.000 meldingen binnen. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook politie en andere officiële instanties zien een stijging. Bijna de helft van de meldingen gaat over discriminatie op grond van herkomst... en verder over seksuele gerichtheid en antisemitisme. Johanne van Lieshout heeft bij de EK judo in Montenegro brons gepakt in de klasse tot 63 kilogram. Haar Franse tegenstander werd gedisqualificeerd omdat ze twee keer een aanval inzette op de arm van van Lieshout. En beide keren overtrad ze daarbij de regels. De medaille voor de 22-jarige van Lieshout is het tweede succes voor de Nederlandse judo ploeg. Gisteren won Naomi van Kreven ook al brons, in de categorie tot 52 kilogram. Dan het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Later vanavond droger, en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Het kan dan mistig worden. Morgen eerst bewolking, in de middag steeds vaker zon bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Moo van de ANWB. In Noord-Holland heb je bij Amsterdam vooral nog vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de afrit Centrum en de afrit Slotenvaart doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Zuid richting de A10 Noord, dus door de Zeeburgertunnel, Tunnel. Tussen Over Amstel en de afrit Noord: 25 minuten vertraging. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook ook daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja.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 Wat moeten we nu nog zeggen dan? Ik doe je meer pijn dan ik heb het kan Je kijkt nog een keer om in je zin Baba.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 Amen. Mm -hmm.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 Like mm me. -hmm.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 in history at least you feeling incomplete now you're far from all your You know we're not that different at all Ain't got the feeling That I'm in control Trying to let it go But next thing I know Celebrate, just celebrate don't it. Don't it. We're gonna make it Don't fake it It don't matter which day Wake up a new day arrives It's all about time Realize I got nothing to complain My body's working and knocking the Any pain, there are or oh, will be times that it won't be right. And if it ain't you, it will be with your mother, father, sister, brother, love. I'm holding, hoping that it don't break. Don't break it, don't break it. Praying that this feeling never goes away. We're gonna celebrate, just celebrate. Don't break it. We're gonna make it, don't fake it. It don't matter, we stay. Don't break it. Don't We're gonna celebrate, but what you wait? Who's to say? There's a date, just don't break. Celebrate. Die single trouwens, die komt volgende week vrijdag al uit. Maar ik was een beetje in de weerwar. Heeft alles te maken met een omstandigheid hier buiten de uitzending om...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 Um, ik heb een Instagram pagina. Ja. Um, dat is Divia Music. Um, en um, ik heb eh uh, ja, ook nog een andere Instagram pagina, dat is diviacol uh, Ja. Dat is mijn uh, officiële Instagram pagina. Um, en verder heb ik een YouTube kanaal. Uh, daar kan je ook Divia op vinden. En mijn nummer komt natuurlijk uit op Spotify. Um, uh, uh, op 2 mei.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 Je raakt er zelfs aan gewend Daarom moet ik nu zo hard vechten En ben ik voor mezelf zo streng Is het de hoogte van de land Tussen hemel en aarde Zoek ik mijn balans Ik stijf boven je verwachtingen Ik dans op je verachtingen Ik laat me met En Zoek ik mijn balans. Ik sta boven je verwachtingen. Ik dans op je verachtingen, ik laat me met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 The future can handle no more fear. I need some love to keep me going. I have to clean my brains tonight until the light. Uh -huh. Tell, Tell me you understand, understand. Ik zie het sick Yeah. See, I was contemplating And had to find my patience To find the love of my life I needed to make replacements But then she came and gave it Her love, her life so sacred See, I was lost in the dark Reading walls for my heart But she knew how to break it She spoke right to my heart And turned the fire on And now I'm gonna give it back to her forevermore This love is from the soul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 Game. Just for once, think positively